10 uur. eerst raam met het NOS journaal. In de Turkse hoofdstad Istanbul is een betoging tegen een nieuwe internetwet uit de hand gelopen. Duizenden mensen waren de straat op gegaan uit woede over de wet die de autoriteiten meer mogelijkheden geeft om websites offline te halen. Volgens de regering is de wet bedoeld om families en jongeren te beschermen tegen de gevaren van internet. De betogers zien het als een middel om critici monddood te maken. Ze gooiden met vuurwerk en stenen naar de politie. Die zetten daarop traangas en waterkanonnen in. De betogers wilden oprukken naar het taxienplein, maar de politie verhinderde dat. In de Syrische stad Homs is een hulpconvooi van de Rode Halve Maan beschoten. Volgens de staatstelevisie vielen daarbij vier gewonden. De Rode Halve Maan zelf meldt er één. Het convooi zou zijn bestookt door rebellen die het centrum van de stad in handen hebben. Vanwege de beschietingen gaan er voorlopig geen nieuwe hulpconvooien de stad in. De Spaanse prinses Christina houdt vol dat ze niet betrokken is geweest bij corruptie. Christina werd vandaag bijna zeven uur lang verhoord door de rechter op Mallorca. Ze wordt verdacht van belastingfraude en het witwassen van geld... via een bedrijf dat ze samen met haar man bezit. De rechter beslist later of de prinses moet worden vervolgd. In de Eredivisie heeft FC Twente kostbaar puntenverlies geleden. De nummer twee verloren in Eindhoven met 3-2 van PSV... Binnen een half uur stond het al 2-0 voor PSV, door doelpunten van Arias en Locadia. Promes scoorde kort voor rust tegen, maar na rust maakte Willems er 3-1 van. Het werd later nog 3-2 door een doelpunt van Ebicilio. Twente houdt door dit verlies vier punten achterstand op koploper Ajax. Nak Breda won thuis met 2-0 van rode JC. go Ahead Eagles AZ eindigde in 2-1. Het weer, het is bewolkt. Later gaat het regenen en trekt de wind aan. Langs de kust kan het gaan stormen. De temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen opnieuw buien. In de middag breekt af en toe de zon door. Het wordt zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal. Lieve heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl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 Nogmaals, goedenavond. We hebben weer verbinding met de Kuip. Ronald van der Geer is weer terug en het klinkt alsof hij nooit is weg geweest. Nee, ik was ook niet weg, maar uh, blijkbaar was het toch een klein probleempje. Um, het is 3-1 geworden. Onder het nieuws is er nieuws gemaakt in uh, Rotterdam-Zuid... door Jean-Paul Boetius. Hij is het die de derde treffer voor uh, Feyenoord binnenschiet. Het uh, de aanval werd opgezet door Schaken richting Immers. Immers geeft vanaf de rechterkant een lage voorzet. Wordt hopeloos gemist door Schaken, maar uh, de bal rolt verder. En daar staat aan de linkerkant van het strafstopgebied Boetius. Hij schiet de bal in de korte hoek langs Johnson... Het is 3-1 voor de Rotterdammers tegen NEC. En we volgen deze wedstrijd natuurlijk tot het eind. En daarna praten we uitgebreid over snowboarden op de Olympische Spelen. Hier vol op de stof staan in het strafschopgebied. Deze Graziano Pelle, een vuurpijl van je welster. De kuip ontploft bij deze wonderschone goal van de Italiaanse topscorer. Hij heeft zijn tweede te pakken van deze avond. En hij zet Feyenoord op een 4-1 voorsprong. Het is Nederland-correctie die die voorzet geeft. Maar het doet niks af van de wonderschone manier waarop Graziano Pelle het afmaakt. Rood strafschopgebied, linkerbeen. In één keer uit de lucht genomen. 4-1. De met I'm so excited. Een dag of acht geleden speelde Feyenoord gelijk in de kuip tegen Vitesse. Uh, toen dacht iedereen: Nou, dat kan wel eens afhaken betekenen. Maar Feyenoord is wel de enige van de achtervolgers die uh, weinig punten verspeelt. Verder deze week, uh, Ronald. Nee, goede eerste helft ook gespeeld bij Roda. Waar met 2-1 gewonnen werd. Verder zwaar viel het elftal van Koeman toen in het tweede bedrijf wat terug. En werd het zelfs nog wat penibel. Toen had het moeite om kansen te verzilveren. Nu speelt het eigenlijk na een ja, wat, wat, wat moeizame aanvangsfase. Heel erg goed tegen NEC. Het krijgt ook wel alle gelegenheid om goed te spelen. Wat dat betreft lijkt het erop alsof NEC al gecapituleerd heeft. 4-1 voorsprong na 62 minuten. Nog even, vorig jaar werd het... 5-1. Ja, dat zit er nu dik en dik in. Maar niet dat Hemline net nog gevaarlijk was. En die bal net voorlangs goal van uh, Erwin schoot. Zo zijn er nog wel wat plaagstootjes van uh, NEC. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Maar uh, nee, Feyenoord heeft het opgepakt. En uh, blijkt dan toch in uh, de juiste moed te verkeren om een uh, tegenslag te kunnen verwerken. Want een tegenslag was het natuurlijk. Dat uh, gelijkspel tegen Vitesse. Het uh, betekende toch een beetje het afhaken in uh, de race om het kampioenschap. Hoewel. Ronald Koeman altijd heeft gezegd, nee, we zijn nog niet afgehaakt. We doen nog wel degelijk mee, weliswaar nu op uh, gepaste afstand. Nou ja, eens te meer blijkt dat de tweede plaats bijvoorbeeld nog altijd binnen handbereik ligt. En dan moet je dit soort wedstrijden winnen. En het gemak waarmee Feyenoord eigenlijk voetbalt in de tweede helft... geeft aan dat het nog wel eens wat kan gaan worden in uh, de tweede helft van deze competitie. In het uh, resterende gedeelte hemline gaat nu naar de grond. Ja, overtreding wordt daar gemaakt door Congolo. En Wiedemeyer legt de bal op de stip. Dat is dan een uh, domper. Op de feestvreugde hier in Rotterdam-Zuid. Want uh, ja, de mensen kijken nu en denken, ja, wat gebeurt er nu toch allemaal? Hij geeft toch wel die penalty? Ja, hij geeft hem wel. Uh, Congolo uh, krijgt geen gil. En Hemline, ja, daarom even uh, twijfelde ik ook. Ik zie ineens dat verbaasde gezicht van Hemline. Die ineens twijfelt of hij die, die penalty uh, wel krijgt. Het is de overtreding van uh, Congolo. Ja Daar is niet zo heel veel op, uh, op af te dingen. Gewoon een overtreding op het moment dat die uh, Duitser uh, te snel is uh, voor uh, de verdediger van Feyenoord. En nu staat de Søren Rex op 11 meter van uh, Erwin Mulder. Mulder uh, gaat nog een beetje bij die uh, bal staan. Toen nog een beetje moeilijk. Probeert Rex en ook vanuit zijn concentratie te halen. Rex die net als Graziano Pelle een prachtig doelpunt heeft gemaakt. Kan hij de periode wel verzilveren? Nee, ook niet. Nou, wat dat betreft uh, lopen ze parallel. Uh, Rex en uh, Graziano Pelle. Erwin Mulder pakt die bal uit de rechterhoek. Hemline nog in een duel met uh, Nelon. Maar uh, Nelon wint dat. En Feyenoord kan eruit. nou Pelem is dus een penalty. Die wordt gered door Johnson. En nu weet ook Rex de bal niet vanaf 11 meter achter de vijandelijke doelman te krijgen. Ook uh, Erwin Mulder kan zich dus op deze manier onderscheiden. Dat deed hij al na twee minuten. Op een inzet van uh, Rex met een katachtige reflex. Dat doet hij nu vanaf uh, 11 meter. Zo blijft het dus. Na 65 minuten 4-1 is uh, NEC daar toch weer. Met uh, Erwin Mulder. Met uh, Rex. Die uh, misschien wel kan gaan schieten. Nee. Bal verlegd naar de rechterkant. Daar is Hemline. Bal aan tegen Nederland. Over de achterlijn. Een corner nog voor NEC. Nou, laten we die ook nog maar even meenemen. Ik heb niet het idee dat het nog 4-4 zal worden vanavond. Maar NEC heeft zoiets van, nou ja, laten we maar gewoon vrijheid voetballen. Laten we maar er het beste van maken. Die corner komt van de voet van Jantje vanaf de rechterkant van het, van het veld. De Oostenrijker kijkt, weet dat Van Eijden mee voorin is. Weet natuurlijk dat Hikden daar in dat strafstopgebied staat. En dan zijn er altijd mensen die van het goede werk van Hikden weten te profiteren. Uit een corner werd er bijvoorbeeld ook gescoord tegen NAC. Nou, die bal zelt aan alles en iedereen voorbij. En uiteindelijk weer opgevangen door Rex aan de... De linkerkant van het veld. Rex geeft de bal aan Van Eijden. Die was daar nog. Van Eijden kan niet schieten. Randstras op gebied. Moet de bal verder terugleggen naar achteren. De voorzet komt van uh, naar Verone voor. Wordt weggewerkt. Weer opgevangen. En dan uh, naastgeschoten. Uiteindelijk is daar het einde van deze aanval van uh, NEC. Rens Van Eijden is degene die de bal als laatste raakt. Hij gaat naast de goal van uh, Erwin Mulder. Het blijft dus uh, 4-1. Maar uh, deze wedstrijd blijft uh, boeien. Van het begin tot het eind. Maar twee verrassingen vanavond. PSV versloeg Twente 3-2. Maar ook Go Ahead Eagles tegen AZ 2-1. Dat kon je niet echt van tevoren verwachten. Vooral omdat AZ het de laatste wedstrijden weer goed deed. Bas Tichelen praat na met de maker van het openingsdoelpunt van Go Ahead. Doker Schmied. Goeiedag. Uh, Goedenavond. <laughs> ja, ik, zo bedoel ik het niet eens. Nee, ja, uh, hij zat er. Uh, ik denk je de golven doet? Dus uh, ja, hij zat er uh, lekker in. Nou, kun je ook zeggen, je krijgt ook wel de tijd en de ruimte om het zo te doen. Maar uh, vertel eens, wat, wat, wat denk je op dat moment? Na die goal denk ik, uh, ja, dit moet ik uh, ja, juichen. En natuurlijk naar de, de B-side met de supporters, dus uh, dat is het allermooiste. Maar nou, ook voor de goal, in de, in de seconde daarvoor, je krijgt een bal en je ziet heel veel ruimte? Ja, klopt. Ik ken uh, hem volgens mij van Turic. ik speel hem uh, breed. En uh, misschien, had ik, ik weet, misschien had ik nog door kunnen lopen. Maar uh, ik dacht, ja, dus, uh, ik kan hem ook wel gaan schieten en dan moet ik wel een beetje geluk hebben. En, uh, nou ja, dat had ik en dan ging hij er mooi in. Is dat een kwaliteit van jou, die ik dan misschien nog niet ken? Dit soort schoten van afstand? Nee, dat is geen, uh, geen kwaliteit van mij. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Dus, uh... Waarom doe je dat dan? Ja, omdat de mogelijkheid uh, daar was. Dus, uh, yeah. Was je zelf ook een beetje verbaasd dat hij zo mooi binnenging? Ja, zeker. Ja. Ik dacht eerst nog dat hij gewoon wel gewoon op goal was... En toen zag ik me op het laatste moment nog naar buiten draaien. En toen gelukkig via de palen erin. Dus nu mag je het vaker proberen, denk ik, hè? Ja, nou als de mogelijkheid er is, dan ga ik zeker proberen. Het is jullie eerste overwinning in 2014. Nadat de eerste vier wedstrijden maar twee puntjes hadden opgeleverd. Jullie waren er ook wel aan toe. Ja, zeker. Ja, ik denk dat het na de wedstrijd van Cambure... thuis de tijd tegen Ajax begon het... Ja, kwam het vertrouwen al heel snel en uh, zag je dat we, het, uh, ja, dat we het niet kwijt waren. Gewoon goed speelden alleen ja, Ajax kan je verliezen en dan de wedstrijden erop. Dan, uh, ja, dan speel je op zich ook wel goed. En dan uh, haal je twee keer, uh, twee keer het punt en uh, nou ja, dit is hartstikke mooi. Doker Smit van uh, Gohead Eagles. Hij maakte de 1-0, uiteindelijk werd het 2-1. Eerder deze week won AZ uit uh, bij Vitesse. 2-0 werd het toen. Uh, Bas Tegelen praat nu met de trainer van Dick Advocaat. Uh, dinsdag heb ik voor de televisie zitten kijken, heb ik genoten van AZ. En uh, vanavond eigenlijk niet. Uh, hoe is het met jou? Nee, dat was duidelijk een groot verschil. Nou is het zo dat Vitesse in principe wel laat spelen en Goa Eagles niet. En daar lag het verschil. Wij, wij konden de slag niet winnen, niet voorin en niet op het middenveld. En dan, ja, dan kan je het moeilijk. Dan moet je puzzelen en dan moet je denken hoe kunnen we het toch omdraaien. Uh, waarom uh, lukt dat uiteindelijk niet genoeg? Nou, omdat uh, Goethe uh, thuis sowieso moeilijk te bespelen is. Uh, Kleinveld, uh, van het publiek, heel scherp in de dekking. En als je daar niet onderuit kan komen, ja, dan, dan, dan, dan speel je gewoon een moeilijke wedstrijd. En we wisten van tevoren dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden, want dat hebben ze in het verleden bewezen. En ik, ik kan niet zeggen dat het 11 van ons niet wilde. Maar de tweede, helft, de tweede helft zat er iets meer dreiging in. Maar echt grote kans hebben we helemaal niet gehad. En hoe zit je dan op de bank? Is dat, is dat een soort frustratie omdat je het ziet gebeuren... en ook eigenlijk voelt dat je er zo weinig aan kan doen? Nou ja, je kan er niks aan doen. Je probeert op een gegeven moment nog één tegen één te spelen. En, uh, en nog een buitenspeler erbij. En, uh, maar meestal, meestal als je dat doet, ga je, uh, krijgt de tegenpartij die 2-0. We maken er nog twee heen, maar dat was meer voor de statistiek... Uh, we hadden begin, tweede helft, hadden we een paar mogelijkheden... hadden we wat meer balbezit dan Coet. Maar daar creëerden we toch ook te weinig uit. Het uh, is ook een verdienste van Coet, alle eerlijkheid. En is het ook zo dat je, je spelmaker Ortiz vanavond ook niet zijn dag had? Nou ja, dat, dus heeft, dat heeft met de spelwijze van de uh, tegenstander te maken. Ik bedoel, uh, in alle eerlijkheid, uh, zij verdienen te winnen. Um, je mist een spits die 13 goals gemaakt heeft natuurlijk altijd, Johansson... maar wordt dat vanavond wel extra duidelijk dat hij wel wat extra's kan brengen dan? Nou, we weten dat uh, Johansen een goal, uh, goalmaker is. En, uh, maar ik vind het nou beter goedkoop om dat nou aan één speler uh, toe te schrijven. En dat is ook niet zo. Ik bedoel, het hele elftal spel er minder. Maar we, we zijn natuurlijk toch een elftal in de ontwikkeling. We zijn in het begin van het seizoen toch een aantal spelers weggegaan. Belangrijke spelers. Er zijn nieuwe spelers gekomen. Nou, we hebben in het begin een goede serie gemaakt. Toen weer een mindere. Nu zijn we in principe met een goede serie bezig. Nou, dat, dan kan je wat niet mag. Dan kan je verliezen van goal diekels uit. En je zegt al, het is niet onterecht ook. Nee, helemaal niet. Dikke advocaat, de trainer van AZ. We gaan naar Ronald van der Gier, Feyenoord NEC. En nog wat gebeurt. Nou, een kans voor Opman Bakal. Die voor John Goosens in het elftal is gekomen. Hij kreeg hem overigens wel op een presenteerblaadje. Want Gravenberg, die debutant is bij NEC, wilde een eigen strafselgebied die bal wegwerken richting Van Eijden. Nou, Van Eijden kreeg hem op zijn been. En hij stoot zo voor de voeten van Bakal. Die stond daar aan de linkerkant van het strafselgebied. Zo'n beetje op het 5 meter gebied, Maar schoot de bal uiteindelijk toch in het zijnet. En dan weer spelen, Opman Bakal. Bij een 4-1 voorsprong voor John Goosens. Dus betekent wel dat hij in een aanvallende rol speelt. En Lex Immers nu meer de controleur op het middenveld is. Zo schuift Koeman een beetje met zijn middenveld deze avond. Verraste natuurlijk door daar gozers neer te zetten. Nou, het heeft Feyenoord allemaal geen windeieren gelegd. De 4-1 voorsprong is daar. Met Feyenoord nu met Nederland aan de linkerkant van het veld. Richting het strafstopgebied schiet de bal aan tegen Gravenberg. Dan neemt... Uh... NEC maar weer over via Navrone voor. En Hemline die over een uitgestoken been gaat van de Boegies die mee verdedigt. En daar de gele kaart voor krijgt. Ja, een aanvaller die gaat verdedigen. Daar zit altijd nog iets van risico aan. Nou, in dit geval laat Boetius zien dat je als aanvaller maar beter geen verdedigende sliding in kan zetten. Hij doet dat zo ongelukkig dat Hemline, die overigens wel heel snel valt, maar nu wel enig recht van spreken had, dat hij naar de grond gaat. Gele kaart dus, nadat Van Eijden net de gele kaart heeft gekregen voor een overtreding op Boetius. Ook verdedigers gaan wel eens in de fouten vrij. Trap dus voor NEC. Gravenberg gaat dat doen. 4-1 voorsprong. Twee keer pellen, één keer Immers, één keer Boetius. Rex opende de score, want het feest van NEC is er wel degelijk geweest, al vroeg in de wedstrijd. En dan hebben Pelle en Rex allebei nog een penalty gemist. Oftewel... Oh. Ja, het is uh, genieten vanavond. Ja, nu zeg ik, oh, omdat er nu ook een soort uh, comedy capers is... in het gebied van Feyenoord met De Vrij en Jan Maat. Ook een, um, een flipperkast situatie, maar uiteindelijk zonder enig gevaar... Uh, gaat die bal uh, over de achterlijn. Zit Hikden daar ook nog, wie is dat? Uh, Jantje zit daar dan ook nog bij. En die is degene die uh, de bal als laatste raakt. Dus uh, het loopt allemaal met een uh, sisser af. Mulder neemt hier het doeltrap richting uh, Nelon. De linksachter van uh, Feyenoord deze avond. Lange bal richting Graziano Pelle. Vorig jaar maakte hij er twee tegen NEC en Immers 3. Wat dat betreft heeft Peller weer precies hetzelfde bereikt als vorig jaar. Hij speelde toen overigens ook een goede wedstrijd. doet hij nu ook. Maar eigenlijk speelt heel Feyenoord wel goed. En je kunt zeggen dat Immers, wat dat betreft, naond toch wel wat stapjes heeft gemaakt. Er was toch best wat kritiek op hem. Maar hij speelt ook een puikerpartij vanavond in eigen huis. Tegen NEC. Voorzet nu vanaf de rechterkant van Jammaat is onzorgvuldig. Peller kan daar niks mee. Johnson is degene die de bal kan vangen en hem meegeeft aan Gravenberg. Die dan zichtbaar toch voor iedereen die bal met de arm opvangt. Wiedermeijer wacht even met fluiten. Ik denk dat zijn assistent heeft gezien dat het Hens was. Uiteindelijk fluit hij toch en kan Feyenoord zo'n vrije trap gaan nemen. Hemline gaat er bij NEC af. En wie komt er dan in voor hem? Niet dat het heel erg belangrijk is. Maar het is leuk voor de familie thuis dat men kan horen dat er toch iemand heeft meegedaan. Ja, Baks. Nou, dat zal zijn familie thuis niet horen, denk ik, daar in Iran. Maar hij gaat wel spelen in de, wat is het, laatste 17 minuten van de wedstrijd. Feyenoord leidt met de 4-1 thuis tegen NEC.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 Yeah, we got holes in our lives. Where well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Passenger met holes. Nak versloeg Roda met 2-0. En het waren belangrijke punten voor de Brenada's. De eerste goal kwam, kwam van Tiga Duini. En Jeroen Elswop praat met hem. Ja, jij hebt als uh, invaller een belangrijke rol in deze wedstrijd. Maar je hebt ook dus als invaller het eerste deel van deze wedstrijd op de bank zitten kijken. Uh, wat vond je ervan? Ja, het was een uh, lastige wedstrijd. Uh, we begonnen eigenlijk goed. Daarna had uh, Roda de overhand een beetje. Uh, ja, ik vond dat we uh, meer moesten doordrukken om uh, in ons eigen spel te komen. En uh, meer moesten opbouwen. Want op een gegeven moment uh, konden we het middenveld niet bereiken... en gingen meer uh, voor de lange bal zoeken. Maar ja, uh, na rust uh, ja, is, uh, ja, was het uh, voor Roda, zeg maar, die uh, meer ging doordrukken. Ja, en toen moest ik lopen en uh, daarna kwam ik erin. Dus uh, moest ik vlammen. Ja, we gaan het zo over dat vlammen hebben. Hè? Maar kan je je voorstellen dat als, uh, als mensen op de tribune... en misschien wel thuis voor de televisie hierna zitten te kijken... dat ze denken, oi, oi, oi, wat, wat, wat, wat dat valt niet mee, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, dat klopt. Het, uh, ja, Roda was goed bezig. Die was aan het doordrukken en uh, had genoeg kansen eigenlijk. Veel voorzetten. Ja, gelukkig uh, hebben ze dat niet afgemaakt en wij wel. Dus, uh... ja. Je zit te kijken naar een wedstrijd die nou, dus eigenlijk niet uh, geweldig is. Je zegt, ik kom erin met als doel om te vlammen. Uh, ja, laat je je daar dan helemaal voor op? Ja, zeker. Ik uh, laat me daar helemaal voor op. Ik train daar de hele week naartoe. Op de minuten die ik zou krijgen. Uh, om die ook uh, met beide handen te grijpen. En dat heb ik denk ik wel gedaan nu. Ja, want beschrijf het maar. Het is niet alleen een, een mooi schot, maar het is ook een fantastische aanname. Ja, klopt. Er was een lange bal richting Rijdel. Die stijde, dacht ik op zijn nek en ja, ik anticipeerde al op die bal. En uh, ik neem met de buitenkant voet mee naar binnen. En die bal blijft stuiteren en uh, ik dacht ik haal hem vol naar de korte hoek. En uh, ja, hij ging er mooi in. Die Kadouini, hij maakte de 1-0 van NAC tegen Roda. Het werd uiteindelijk 2-0. Maar hij is niet de enige die scoort vanavond Ronald van der Reer. Nee, Jean-Paul Boetius heeft uh, zojuist uh, zijn tweede in deze wedstrijd. En de vijfde voor Feyenoord gemaakt in die thuiswedstrijd tegen NEC. NEC viel aan. Feyenoord veroverde de bal via Nelon. Uh, de bal in de diepte richting uh, Boetius. Hij pakte hem op op de middellijn. Hij dribbelde, hij dribbelde. Hij kwam uh, van links naar binnen en dacht vervolgens... Nou, met het rechterbeen zou ik het wel eens met een curve kunnen proberen. Toen hij op de rand van het schapsopgebied van NEC was aangekomen. En uh, nou, dat proberen, dat uh, Oogstapplaus. Want hij uh, curvede met een mooie curve, ging die bal achter. Kalle Johnson. Mooie goal van Jean-Paul Boetius. Zijn tweede. Twee keer Pelle, twee keer Boetius. Eén keer Immers en één keer Rex. De doelpuntenmakers vanavond in deze wedstrijd tot nu toe. Die uh, nog een minuut of tien duurt. vijf 1 voorsprong voor Feyenoord. En dan gaan we terug naar NAC Roda. 2-0 werden dus. Jeroen Elsof praat na met de trainer van Roda. John Daal-Thomesson. Ja, hoe, hoe hard komt deze klap aan? Ja, er dus, uh, komt natuurlijk uh, best wel aan. Als je, als je verdient te winnen. Het beste voetbal speelt. En de meeste kansen creëert uit... Uh, uiteindelijk hebben we, hebben we één ding niet goed gedaan vandaag, en dat is doelpunten maken. Zeker als je vier echt goede kansen hebt gehad. Je, je krijgt vooral die kans in de tweede helft. Het du duurt lang voordat je ook die laatste fase uh, het doel weet te vinden. Nou, uh, kijk, uh, NAC is het überhaupt niet gevaarlijk geweest qua, qua mogelijkheden, überhaupt niet. Uh, als je kijkt, kansenverhouding, ja, daar staan we bovenaan, dat lijkt me wel duidelijk. De uh, Pluim heeft de spitspositie prima ingevuld. Maar op dit moment missen we scoren vermogen in het veld. Uh, en, uh, ja. Chris Christemen is nog één wedstrijd geschorst. Ja, hoe moeilijk is dat? Want ik, je constateert dat uh, gedurende de wedstrijd, denk ik al: van oké, okay, die laatste uh, fase van het creëren van kansen, daar kunnen we wel eens tegenaan lopen. Zie je dit dan aankomen of denk je van dat komt wel goed? Nee, dat is dat heb ik vanaf dag 1 gezegd ja we missen we missen natuurlijk een spits een score vermogen was was ook balen dat anko jansen uit viel vrij vroeg in de wedstrijd niks om na te doen van van m'n dit is gewoon anders spelen uh, anko heeft veel score vermogen en dat, dat. Als wedstrijd hebben gezien hebben goed gevoetbald uh, vond ik, ik vond dat we eigenlijk het beter welvetal was vandaag de meeste kansen kunnen geven. Maar één ding, ja, daar gaat het om. De bal in En dat hebben we niet goed gedaan. Ja, kan je je voorstellen dat je als uh, neutraal toeschouwer... of als uh, uh, supporter misschien wel naar deze wedstrijd zit te kijken... die zich voortdurend afspeelt op het middenveld... dat je denkt van nou, het is geen feest? Nou, wat is feest? Uh, kijk. Nou, een wedstrijd met veel kansen bijvoorbeeld. Ja, maar volgens mij, hoeveel kansen hebben wij gehad vandaag? Ja, de tweede helft toch zeker. Uh, Donald drie keer en bij de eerste paal nog wat mogelijkheden. Maar het eerste uur... Als je, als, je, als je vier tot vijf kansen in de wedstrijd kunnen creëren en drie van de, vier, eh, drie van de vijf, is 100% kansen. Ja, dan denk ik wel dat het tevreden mag zijn als je uitspelt. Ja. Uh, um, in hoeverre kan je je spelers dan iets verwijten eigenlijk vandaag? Ja, ik kan me alleen maar één ding verwijten dat we de bal niet inschieten, maar niemand mis express. Uh, en uh, ja, dat is het. Dat lijkt me duidelijk. De, voor de rest, voor de rest hebben de jongens uh, hard gewerkt, weinig uh, weggegeven en veel kansen kunnen geven. Maar ja, dan gaat om één in voetbal. En dat is natuurlijk scoren. En dat hebben we niet goed gedaan. En in die opzicht missen we natuurlijk... ja, echte spitsen. Jonda Thomasson, hij mist echt de spitsen bij zijn ploeg. Roda, vandaar dat Roda met 2-0 verloor... bij NAC Breda. Twee gemiste strafschoppen in de Kuip, maar een doelpunt ontbreekt het niet. Ronald van der Geer. Daar hoort er nog een uh, zware blessure bij. Als je het hebt over een echte belevingsvolle wedstrijd, nou die hebben we ook te pakken, want uh, Jansser ligt uh, op de grond. Hij is geraakt door uh, Stefan de Vrij, bij die 5-1 voorsprong dus voor uh, Feyenoord. De Vrij wil de bal wegwerken en gaat met zijn voet, terwijl hij dat doet, volgens mij uh, vol op het been staan van, uh, van Janscher die op de grond ligt. Nou, een tijdje behandeld is, maar het gaat echt niet. Er moet nog een brancard aan uh, te pas komen. Dan uh, denk ik dat Anton Janssen al dik en dik door zijn wissels heen is. Dus uh, vervangen worden kan uh, deze Jansje niet. Dus moet MEC, NEC, excuus... Uh tot overmaat van ramp. De wedstrijd ook nog eens volmaken met 10 man. Dat ziet er niet goed uit hoor bij die, uh, die uh, Janssen. Ja, hij werd... Het was absoluut geen sprake van, uh, van opzet. Het was allemaal erg ongelukkig wat er gebeurde. Maar hij wordt nu op een uh, brancard getild. Het, uh, het ziet er niet best uit. Nou, dat kan er ook allemaal nog wel bij voor uh, NEC. Dat misschien wel uh, hoopvol naar deze wedstrijd wat afgereisd. Terwijl het, het idee had al uh, vroeg naar de kans van Rex en de goal van Rex dat het uh, vanavond misschien wel eens zou kunnen stunten in uh, Rotterdam-Zuid. Maar uh, daarna kwam om de omkeer. nu laten we zeggen, na een minuut of twintig, nou, misschien iets eerder. Toen had het fijn het wel te pakken hoe het moest. Eh, druk zetten, agressief afjagen. Nou ja, van alles eh, wat nou eenmaal bij het voetbal hoort. En uh, heeft Feyenoord uh, eigenlijk nauwelijks meer iets uh, weggegeven. Ja, de penalty dan wellicht. Maar toen uh, stond het al in een uh, gewonnen positie. En Ronald Koeman heeft uh, deze wedstrijd inmiddels al aangegrepen. Om ook eens wat spelers uh, aan het werk uh, te laten. Die bijna nooit in het elftal staan. Tevreden bijvoorbeeld. Die is al gekomen voor repellen. Schaken is uh, vervangen door Verhoek en Bakal. Ja, daar wordt er eigenlijk ook nooit een beroep op gedaan. Die is de vervanger van uh, John Goossens. Terwijl we nu kijken naar die uh, trieste amb aftocht Van die speler dus van uh, NEC. Die geraakt door Stefan de Vrij. Het is even doodstil in de Kuip. De tien uit Nijmegen gaan de wedstrijd volmaken. Nog zes en halve minuut en de extra tijd dan natuurlijk. En een 5-1 voorsprong voor Feyenoord. Langs de lijn. Wat is 1-0? Aljan Robert. De Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. In de Premier League heeft Liverpool ongemeen hard uitgehaald naar Arsenal. Op Anfield Road werd het 5-1. Na 20 minuten stond Liverpool al met 4-0 voor. Skrtel maakte 2 goals en uh, hetzelfde geldt voor Sterling. Luc de Jong maakte bij Newcastle United zijn debuut in de basis... maar Newcastle verloor kansloos met 3-0 van Chelsea. Hazard was bij Chelsea de grote man. Hij scoorde driemaal, één keer van de strafschop Stip. Door de overwinning en door de nederlaag van Arsenal... gaat Chelsea aan de leiding in de Premier League. De ploeg heeft één punt voorsprong op Arsenal. Manchester City maakte geen gebruik van de misstap van Arsenal... want City speelde met 0-0 gelijk tegen Norwich City... en staat daardoor derde. Swansea City won in de week dat trainer Michael Laudrup werd ontslagen... met 3-0 van Cardiff City. Wilfried Bony scoorde 1 maal. Aan de Bundesliga daar blijft het slecht aan met de ploeg van Bert van Marwijk. HSV verloor thuis met 3-0 van Hannover. Dat betekent de uh, zesde nederlaag op rij. Uh, en dat is alweer een negatief clubrecord. HSV staat 1 na laatste. Vier punten voor Eintracht-Braunswijk. Bovenin haalde Borussia Dortmund uit tegen de Bremen. Het werd 5-1 voor Dortmund. Koploper Bayern München kende geen problemen met Nürnberg. Met Arjen Rob in de basis won München met 2-0. En daardoor blijft Bayern ruim aan de leiding. Nummer 2, bij Leverkusen kwam gisteren al in actie. Won met 1-0 van Borussia München Gladbach. Bas dos scoorde voor zijn club. Wolfsburg het werd 3-0 tegen Mainz. In Italië is Fiorentina in punten gelijk gekomen met Napoli. Beide ploegen staan op de vierde plaats. Napoli speelt op dit moment tegen AC Milan. Het staat daar 3-1, maar het is nog niet afgelopen. En we gaan naar Ronald van der Gier naar de Kuip. Maar Wesley van Hoek de bal heeft namens Feyenoord... dat dus met 5-1 voor staat met nog 4 minuten officieel. Bakkal verliest de bal aan Mulder, NEC... Richting het strafstopgebied van Feyenoord. Maar Bakal moet zich dan spoeden om die bal weer te veroveren. En dat doet de invaller aan Feyenoord's zijde En de bal in één keer weer diep richting Lex Immers. Maar ineens wordt die bal gevangen door de wind. Tegenwind weliswaar. Waardoor Immers eigenlijk voor de bal uitloopt. En Van Eijden vrij gemakkelijk kan ingrijpen. Maar Feyenoord heeft de bal inmiddels weer te pakken. Hebben we nog wel een kans gezien voor Ja handbaks. Die doorkoppen. Ja, een slim doorkoppen van Higden. Bijna verzilverde met een, met een doelpunt. Maar de bal ging uiteindelijk vanaf de rechterkant van het strafstopgebied in het zijnet. Een persoonlijk succesje gezien net voor Navarone. Voor balletje bij de zijlijn. Handige beweging En door de benen van de Westlieverhoek heen. Dat is dan een persoonlijk succesje voor die kleine middenvelder van NEC. Die verder, net als een hele ploeg eigenlijk niet meer, op een hele fijne avond kan terugkijken. Nelon met Jahan Baks. Halverwege de helft van NEC. Jahan Baks kan de bal wel toucheren. Maar Filena pakt weer op. En geeft hem dan maar aan Jan Maat aan de rechterkant. 2 meter over de middenlijn. Jan Maat bal de diepte in de richting tevreden. Afgestopt door Nielsen. Dan Rex, die hem zomaar weer geeft aan Jan maten En dan kan Verhoek wel eens kijken of hij een voorzet kan geven vanaf de rechterkant. Dat doet hij richting Lex Immers. Dat waren er wel eens voorzetten in het verleden die verzilverd werden. Nu zit daar een hoofd tussen. Het hoofd boort toe aan het lichaam van Rens van Eijden. De bal gaat dus over de achterlijn. En een corner nog voor Feyenoord aanstaande. Tony Filena, die een vrij tap heeft genomen. Ook een paar minuten geleden vanaf de rechterkant van het veld. Bal dreigde daar de kruising in te zeilen. Het is toch al de avond van de mooie doelpunten. Maar deze ging er niet in. Omdat de Zweedse keeper van de NEC. Kalle Johnson echt vloog naar de hoek en die bal uit die kruising kon tikken. Die corner is genomen door Filena. Weer Johnson, die uh, kan stompen vanaf de rechterkant naar de linkerkant. Dan wil tevreden die bal wel hebben, maar is van Eider er eigenlijk eerder bij. Maar die kan eigenlijk ook niets meer doen dan die bal de diepte inspelen. Nelon kopt hem over de zijlijn en uh, met nog 2,5 minuten spelen gaat NEC via Gravenberg een in ingooi nemen. Richting uh, Rex de doelpunt te maken en de man dus die een penalty miste. Dat deed Pelle overigens ook. Het had dus allemaal nog veel hoger kunnen uitvallen deze avond van Eijden. Namens NEC. Jahan Baks. Die wil nog wel wat laten zien als invaller. Bijvoorbeeld dat hij wat kan en dat hij in de basis hoort bij NEC. Moet nu afrekenen met Nelon. Het gaat allemaal wel in een wat lager tempo. Geeft seizoen ongelijk? Zwaar programma gehad deze week. Nou, de bal komt toch nog bij Hans Mulder terecht. Hans Mulder in het strafstopgebied wordt uiteindelijk geblokt... door twee verdedigers, Congolo en uh, Nelon. Bal over de achterlijn en dus... Dus nog een corner voor NEC. In geslagen toestand laat dat duidelijk zijn. 5-1 achterstand met nog anderhalve minuut en de extra tijd. Maar als Wiedemeijer een beetje slim is dan maakt hij straks een einde aan de wedstrijd na de 90 minuten. Want het zit er wel op. Pijpje is leeg aan beide kanten. De corner komt van Navarone voor. Erwin Mulder daar even in de verdrukking. Maar zonder dat Feyenoord daar schade bij oploopt. Nou, hij heeft een duwtje gehad. Mulder, dat heeft Wiedemeijer dan gezien. Dan moet een van die verdedigers van Heide, denk ik degene zijn. Die dat duwtje heeft uitgedeeld. Want die stond dicht bij Erwin Mulder. Vrije trap genomen door de keeper van Feyenoord. En meegegeven aan Congolo. Nog altijd dus de vervanger van Joris Matthijsen. Behalve dat hij een strafstrop veroorzaakte. Weinig, ja, weinig aan te merken denk ik ook op het spel van Congolo als uh, centrale verdediger. Ronald Koeman vergelijkt het een beetje met Denswil bij Ajax waar Frank de Boer ook het idee heeft ja, ik wil die jongen eigenlijk wel meer geven, maar het elftal staat het niet toe. Hij traint goed, hij speelt goed, hij uh, kon uh, aan het einde van de transferperiode naar FC Utrecht. Nou, Koeman heeft gezegd, dat doen we niet en daar heeft hij nu geen spijt van, want hij heeft iedereen hard nodig, nu er zoveel blessures dus zijn en schorsingen. Bruno Martensini en Matthijssen zijn er niet. Het tekent onder meer dat Jeff Hardenveld, ja, onthoudt die naam, op de bank zit als uh, Verdediger Naast Ronald Koeman. Andere verdediger. Jan Maat. Die wel een basisplaats heeft natuurlijk. Heeft de bal aan de rechterkant. Speelt hem naar Immers. Immers weer naar Jan Maat. Nee naar Filena. In de middencirkel. Filena weer naar de rechterkant. Nou twee minuten extra tijd. Gaat nu in. Als Jan Maat nog een keer aanzet. De bal geeft aan Verhoek voorhoek aan die rechterkant in het schafsopgebied. Maar die worstelt met de bal en dan kan NEC hem veroveren. Naar Verone voor verdedigd uit, maar Feyenoord heeft hem alweer te pakken. vijf 1 dus de stand, extra tijd loopt inmiddels. Freestyles skiester Justine Dufour-Lapointe heeft in Sochi... de Olympische titel op de Moguls veroverd. Het werd een familieaangelegenheid op dat ski-onderdeel... want zus Chloe Dufour-Lapointe pakte het zilver. En de torenhoge favoriete, Hannah Kearney, werd derde. Er was nog een derde zusje Dufour-Lapointe, die deed ook mee op de Moguls. Maxime heet ze, ze is de oudste van de drie, 24, en ze eindigde als twaalfde. En ik kan ook nog even vertellen dat ik daarnet zei... dat HSV van Hannover had verloren met 3-0... maar HSV, de club van Bert van Marwijk, heeft van Hertha verloren met 3-0. Ronald van der Geer met de laatste stuiptrekkingen van NEC. Ja, en de eerste nederlaag ook voor NEC na de winterstop. Want elftal van Anton Janssen was nog ongeslagen. Staat nu 5-1 achter. Worden nog erger. Nee, Nelon voorzet vanaf de linkerkant op de brede borst van Rens van Heijden. Die dan eens om zich heen kijkt als hij snel wil uitbreken. En dan ziet dat eigenlijk, eigenlijk niemand er echt meer zin in heeft. Dus iedereen blijft eigenlijk achter die centrale verdediger staan. Van joh, doe jij je best maar. Maar wij zijn wel klaar met deze wedstrijd. Dan geeft hij de bal aan Johan Baks. Dan krijgt hij hem terug. Dan zegt immers nou, ik maak maar een overtreding. Dan kunnen wij tenminste ook allemaal weer terug in ons. Onze positie. En kan de NEC via Gravenberg die rechtsachter, die dus in de tweede helft is gekomen voor Vermel, nog een vrije trap nemen richting Higdin. Higdin wint wel het kopduel van Stefan de Vrij, maar de verplaatsing naar rechts is niet helemaal correct. Waardoor er tussen kan zitten en dan maakt Navarone voor Hens. Als hij de bal ontvangt. Dat is een mooi moment vindt scheidsrechter Wiedemeijer om een einde te maken aan deze wedstrijd. Het uh, is uiteindelijk een uh, doelpuntenfestijn geworden. In het voordeel dus van Feyenoord. Twee keer Pelle, twee keer Boetius en één keer Immers Rex opende. Maar dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. De score voor NEC. Maar het is uiteindelijk 5-1 na 90 minuten voetballen in Rotterdam-Zuid. Vier wedstrijden zitten erop. PSV, FC Twente 3-2. Ahead Eagles AZ 2-1. Nak Roda 2-0. En u hoorde het van Ronald van Geer. Feyenoord versloeg NEC met 5-1. Sven Kramer werd vanmiddag vanaf de tribunes in de Adler Arena... bekeken door een ander Olympisch kampioen. Zij het in een heel andere tak van sport. Maar wel een vries ook. Epke Zonderland. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. En wat Kramer nu doet is zo ontzettend strak. Als eerste de tijd neerzetten. Sungol Lee moet in de laatste rit. En die zie je ook de rond de tijden. Hoe zat jij op de tribune vandaag? Uh, ja, toch wel met spanning hoor. Wel minder uh, dan als ik zelf aan, uh, aan de slag moet. Maar uh, ja, het was een hele uh, spannende dag. Ook omdat het uh, altijd lastig is om het, uh, dat ijs in te schatten. Van wat is nou een snelle tijd? Uh, en natuurlijk omdat uh, Sven uh, ja, als eerste uh, moest van... Uh, en, en, en daarna nog heel veel uh, grote mannen kwamen. Tom, de 16 zal niet gaan. En nou versnelt hij nog een keer. Kijk oh. eens, net als vier jaar geleden. Hoe zat je er eigenlijk? Als uh, Fries of als Nederlander? Als, ja, toch als Nederlander. Ja, ja. Ja, dat, uh, dat overheerst. En, uh, het is altijd mooi uh, welke Nederlander ook uh, als ze goed presteren, maar uh, ja, 1, 2 en 3, uh, echt fantastisch. 1676, hij heeft gedaan waarvoor hij kwam. Nou, beschrijf even hoe dat eraan toe ging. Eerst inderdaad kwam Sven Kramer, hij zette die tijd neer en wat dacht jij? Ja, lekker. Ja, ik, uh, ik had die andere mannen gezien, uh, ook die Russen, die zichzelf uh, ja, ook wel uh, aardig kapot reden op het einde. En uh, ja, dan zie je gewoon dat Sven uh, heel constant rijdt. Uh, dat zegt natuurlijk ook al wat, dat hij inderdaad het echt in, de, echt, echt in de macht heeft. Dus ik had wel het gevoel van dat het genoeg uh, moest zijn. Maar uh, ja, toen uh, Joris zo snel startte, toen dacht ik al, nou, dit, uh, dit kan nog wel eens wat worden. Uh... 29-1, derde hele ronde van Kramer. 29-0, ook deze ronde gaat naar Bergsma. Dat was 3-0. Ja, zag jij een bedreiging aankomen? Nou ja, ik, uh, ik vind het schaats ontzettend leuk om, uh, om te zien en te volgen. Maar uh, ja, ik kan op dat moment daar die eerste vier ronden echt niet inschatten hoe, wat, hoe hij het verder gaat uh, doen. En op dat moment uh, was hij natuurlijk ontzettend sterk. Maar natuurlijk zit hij je achterover, ja, gaat hij dit volhouden Ja of nee? Ja, Desma lacht het eerste. Vier sterke rondes begonnen. Hij rijdt nog steeds geweldig natuurlijk. Maar Kramer is van aparte klasse zoals we weten sinds Turijn... Maar ik vond het wel heel stoer dat hij zo vol door ging. Je zegt ik vind schaatsen leuk. Ben je ook een echte kenner zo eentje die met al die rondetijden in zijn hoofd zit en zo? Nee, ik denk dat je dan ook weer bij heren moet zijn met, ja. met dat soort analyse en verhalen. Maar nee, echt uh, ronde tijden, ja globaal wel. Maar uh, het zit er niet heel sterk in. Maar uh, nee, ik volg het wel dusdanig dat ik het uh, wel aardig snap. Ja. Ja, toen kwam er nog een concurrent uit Nederland, Jan Blokhuizen. Heb je hem daar nog ergens geknepen of was het eigenlijk vanaf dat moment wel duidelijk? Ik kreeg hem wel aardig omdat uh, dat hij uh, op het eind juist nog even... Uh, ja, gewoon hard door bleef schaatsen. De anderen inderdaad meer verval hadden. En uh, ja, ik, uh, ik had toch mijn twijfels of, of hij uh, inderdaad ook dat niet zou krijgen. Het verbaast me toch wel dat hij inderdaad nog, uh, nog naar die tweede plekken schaats. Dus uh, dat was op zich wel een verrassing. Ja. De uitslag staat. Sven Kramer is voor de tweede keer Olympisch kampioen. Ja, zo'n succes. En uh, met name dat goud van Sven Kramer... Ik denk van ja, er is wel een zekere parallel, hè? want hij wist alle kijkers op zich gericht, uh, ja, van hem werd het goud verwacht, zoals het eigenlijk bij jou ook wel was. Ja, nou ja, goed, ik, uh, bij hem is het eigenlijk nog anders, en is dus bij iedereen anders hoe je het ervaart, maar ik kan het nog uh, heel goed herinneren dat ik het uh, ja, heel moeilijk vond om met die druk om te gaan. En uh, ja, ik wist ook eigenlijk zeker dat het uh, voor Sven ook een hele grote uitdaging was. Uh, en ook al heeft hij heel veel ervaring, ja, je moet je toch echt, uh, echt uh, ja, die knop om kunnen zetten. En, uh, nou ja, Sven kan dat ook natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat het wel een hele grote uitdaging was. Ja. Voel je een soort van ja, verwantschap met hem, ook uh, vanwege ja, die, die positie van, uh, van topfavoriet? Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat voor hem dat, uh, de topfavoriet nog veel sterker geldt. Uh, hij is natuurlijk al jaren op, uh, op dit niveau en uh, heeft ontzettend veel gouden uh, titels uh, binnengehaald. En dat is voor mij uh, minder het geval. Dus uh, ja, bij Sven is het eigenlijk, gaat iedereen er toch al vanuit dat hij uh, gaat winnen. Maar ja, je moet het toch doen. En uh, ja, foutjes uh, kun je altijd maken. Dus uh, ja, dat, uh, dat uh, brengt ont ontzettend veel uh, spanning met zich mee. Maar het, er is verwantschap, maar het is niet helemaal hetzelfde. Allemaal buigen ze voor de Olympisch kampioen. De laatste stem was van Frank Snoeks. Maar daarvoor hoorde u Epke Zonderland in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Voor de Nederlandse freestyle snowboarders moet het allemaal in de eerste week van de spelen gebeuren. Morgen komt de Nederlandse Cyril Maas op de sloopstijl in actie en later deze week zijn Dimitri de Jong en Dolph van de Wal aan de beurt op het onderdeel halfpipe. We gaan dus vooruit kijken naar deze spectaculaire disciplines. Dat doen we met Jody Koenders. Hij is oud-Nederlands kampioen snowboarder op de halfpipe... en tegenwoordig manager van Dolph van der Wal. Goedenavond, uh, Joji. Goedenavond. Um, ja, de, de snowboardboeks is, is relatief groot, zeker uh, gezien het verleden. Zes deelnemers op verschillende onderdelen, drie freestylers. Uh, betekent dat het goed gaat met het Nederlands freestyle snowboarden? Het gaat heel goed, ja, absoluut. En Hoe komt, komt dat? Ja... Het komt eindelijk een beetje tot zijn recht. Want het is al een tijdje zo. Maar uh, het is al een tijdje dat Nederlandse snowboarders best wel aan de top staan. En dan krijg eindelijk nu een beetje de erkenning. Maar het is wel moeilijk, denk ik. Want uh, ja, Nederland is geen sneeuwland. Uh, dus je moet altijd naar Zwitserland, Oostenrijk, weet ik veel waar... Uh, als uh, uh, jong beginnende om, om daar te gaan trainen, neem ik aan. Ja, klopt, klopt. klopt. Maar Nederlandse, Nederlandse snowboarders kunnen best wel een goede basis opbouwen. Uh, vooral met die indoorhallen nu in Nederland. En de borstelbanen waar ik het vroeger op heb geleerd. Uh, tot een bepaald niveau kun je daar een goede basis leren. En dan moet je inderdaad naar, naar de echte Alpen hier in Europa. Want die sprongen op die borstelbanen, dat uh, neem ik niet aan dat dat uh, heel makkelijk gaat, hè? Ja, uh, het kan, maar dan, dan ga je eerder dan, uh, naar de indoorhallen in, uh, in Soetermeer of in Amsterdam, Sparwoude of Den Haag. Uh, ja. We hebben het onderdeel sloopstyle gezien, uh, eerder van de week al voor de spelen eigenlijk met Cyril Maas, die het toen nog niet uh, zo goed deed. Uh, dat, dat onderdeel, uh, vandaag met de mannen, dat onderdeel is nieuw op het spelen. Is dat nou echt een aanwinst voor het publiek? Het is natuurlijk wel heel, heel spectaculair om te zien. Uh, er gebeurt van alles. Er zijn grote sprongen. Dus ik denk wel dat het een van de spectaculairste uh, onderdelen is van de Rubische Spelen. Zeker. Heb je dit zelf ooit gedaan? Uh, ja, ik heb wel wedstrijden meegedaan, maar mijn uh, uh, discipline was toch meer de halfpipe. Daar was ik beter in. Ja, de halfpipe, uh, ja, die, die buis waar je, waar je uh, mooie sprongen in maakt en oefeningen doet. En, en, ja, dan gaat het om de, de, de, moeite, de moeilijkheid van, van de oefeningen? Ja, je, je kan het misschien een beetje voor, voor een leek vergelijken met, uh, met turnen. Het uh, gaat om uh, de flow, dat is de, de, de mate waarin alles uh, achter elkaar gaat en, uh, en solide de, uh, wordt gedaan. Ja. De hoogte, de technische truc uh, en de stijl. Het is een stijlsport. dus uh, Wat dat betreft, alles moet bij elkaar en dat noem je een flow en dat moet allemaal aan elkaar gesloten zijn. Ja, ja. Cyril Maas kwam in 2006 op de speler nog op de halfpipe uit. Klopt. Uh, nu rijdt ze uh, de halffinale op de sloopstuin morgen. Maar... Als je het één kan, kan je het ander dan ook? Nou, uh... Eigenlijk niet. Er zijn maar een handjevol snowboarders die zowel halfpipe als sloopstijl doen. Maar je ziet toch dat ze gaan specialiseren. Dus uh, of ze rijden sloopstijl of ze rijden halfpipe. Gaat het ook om geld? Want er is veel in te verdienen geloof ik. Hè? In die, uh... Ja, er is wel wat in te verdienen. Uh, nog steeds geldt de regel dat uh, Amerikanen meer verdienen dan, uh, dan Europese snowboarders. Uh, in Amerika krijg je toch sneller een, een goede reclamedeal van een drankje of een automerk. En daar gaat het om? En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ehm... Uh... Sponsorbedragen van echte industrie, uh, snowboarden uh, ligt een beetje op zijn gat momenteel, dus je moet er toch een beetje van buiten ja. Um... Want, want als ik het zo zie bij, die Olympische Spelen, uh, ja, de, bij de Olympische Spelen, vroeger was reclame bij Olympische Spelen helemaal uitgesloten, ja. maar tegenwoordig, vooral bij het sloopstijl, zie je de onderkant van die borden. Je ziet levensgroten de, de, de, de namen van die van die borden. Ja, ik denk over vier jaar niet meer hoor. Nee, <laughs> nou, ik denk dat dat uh, ja, ik weet niet of ze daar iets gaan tegen gaan doen, de IOC, maar ze zijn normaal heel erg strikt natuurlijk. Uh, maar goed, dat, dat is de enige plek waar echt grote reclame nog op gemaakt ja. kan maken worden. Ja. We hebben vandaag uh, de mannen aan het werk gezien. Uh, de Amerikaan Kotsenburg wint. Uh, maar ik hoorde op het commentaar van... Uh, er was een ander die, die uiteindelijk vierde werd. Uh, die had een hele mooie oefening, maar uh, dat werd niet gewaardeerd. Ja, de Canadees. Uh, uh, uh, ja, uh, uh, uh, hoe komt dat? Omdat het toch een waarderingssport is? Ja, het is een jury sport. En uh, ik denk dat... Heel, ja, Velen waaronder ik ook uh, erg verbaasd waren dat, dat hij uh, dat zo'n lage score kreeg... Uh... Het blijft een jury sport. En dat, dat is wel heel nadelig. Want uh, hij, hij is gewoon beroofd door, door punten, vind ik. En hoe komt het dan? Minder populair bij de jury of zo? Nou, uh, ik heb echt geen idee. Ik weet De, de, de scores vond ik... Uh, ik vond het al een beetje vreemd. Uh, Sage uh, Kotsenburg deed een hele mooie run. Heel creatief en heel veel stijl. En dat vind ik goed dat hij dat uh, als een van de weinige snowboarders heeft uh, uh, yeah, meegebracht okay. in zijn runs. Maar... Uh, ik vond wel dat hij hoge punten scoren kreeg. vergeleken met de rest. Want ze hadden wel goede, goede punten. En, maar. Er zat wel een groot verschil in. Ja, jij komt uit het wereld. Je Wordt daarover dan veel nagepraat na afloop. Ja, uh, het leuke is dat er een heel uh, leven qua Twitter, uh, Twitter reacties ja. uh, kwam... naar na het resultaat van iedereen. Dus uh, verschillende meningen, van positief tot minder negatief. En de jury, geeft die achteraf nog uitleg? Bijvoorbeeld wat zij wel gezien hebben, wat wij misschien allemaal gemist hebben? Openbaar niet. Ik weet wel dat uh, coaches absoluut nog naar de jury gaan van jongens, hoe, hoe kan dit? Hoe, ja, ja, waar ligt het dan? Ja, dat, dat gebeurt. Absoluut. En dat zie je dan later nog in de pers terug? Of, nee, uh... dat zie je niet in de pers terug. Nee, nee. nee absoluut niet. Nee. Maar uh, daar kan wel echt wel uh, opspraak binnenin, de kringen van, van de coaches. Absoluut. Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Dat je gewonnen hebt dat je dacht van nou, ik was lang niet de beste of andersom? Um... Ja, dat is wel, ik heb wel eens meegemaakt dat, uh, dat je dan net bu buiten het podium valt. Mm. En dan, dan van ja, hoe kan dit? Ik bedoel, het was een perfecte clean run zonder foutjes of bankementen. Hij was hoog. Um, maar ja, dat, dat is wel eens voorgekomen. Ja, absoluut. Ja, ja. Er begint niet zoals iemand bij het voetballen uh, meteen te schelden tegen de jury. Uh. Nee, nee. <laughs> nee, dat zou ik wel mee willen maken. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, nee, nee. nee. We kijken vast vooruit naar morgen. Dan zijn voor de vrouwen de eerste Olympische sloopstaanmedailles uh, te verdienen. Uh, Nederland maakt dan kans op een plak, wordt er de hele tijd gezegd. <laughs> uh, Cyril Maas komt morgenochtend in actie op de, uh, in de halve finales. Uh, ze viel twee keer donderdag in die, in die uh, kwalificatiewedstrijden. Je begint al te lachen. Je, je gelooft niet dat ze een kans heeft. Nee, absoluut. Ik, ik denk zij gaat winnen. Wat zeg je? Ja, dat, dat geloof ik absoluut. Nog steeds. Ja, absoluut. Um... Je, is, kijk, het is een heel uh, rare wedstrijd. Je, je bouwt er bijna vier jaar naartoe. Naar of je, je bouwt er een hele lange weg naartoe. En alles is mogelijk tijdens deze spelen. Want er komt zoveel druk en, en mentale voorbereiding uh, met zo'n wedstrijd kijken. Dat, er kan van alles gebeuren nog. En uh, ondanks dat ze in de kwalificaties nog niet uh, ge, ja, gekwalificeerd heeft naar de, uh, naar de finale. Uh, geloof ik absoluut dat ze makkelijk naar de finale komt. En in de finale... Staat iedereen gelijk. Hoe, hoe zit het nu? Er zijn er nu acht geplaatst voor de finale al. Die, ja. die, de vier die kwalificatie. En de rest, die moeten we nu allemaal nog Ja, dan keer. komen er nog uh, vier plekken bij, volgens mij. Ja, Vier ja. plekken bij. Dan zijn ze met z'n twaalf in, uh, in de finale. En je hebt één of twee kansen om je te plaatsen? Je hebt twee kwalificatieruns. Ja, ja. ja net zoals bij de heren. En dat is in de ochtend? Ja. En dan in de middag krijg je de grote wedstrijd en dan moet je... Uh, ja, dus uit die eindresultaat... semifinales uh, zijn er dus vier doorgegaan uh, naar de finale... en dan wordt de finale uitgebattled, zoals je dat zegt in het Engels... Onder de twaalf uh, vrouwelijke riders. Ja, ja. Um, bij Sherry Maas zei na afloop trouwens al, al voordat ze die kwalificatie ging doen, dat ze toch wat angstig was bij de start, vanwege het parcours, ja. uh, is dat niet vreselijk moeilijk als je al angstig bent? Nou, dit, dit parcours is voor iedereen was het best wel een shock toen ze aankwamen, zowel voor de heren als de dames. Want. Um, uh, er waren gewoon hele grote schansen. Gro grote kikkers, zoals je dat noemt. En Hoe noem je dat? Kikkers? Ja. In het Engels noem je dat kikkers. Ja, inderdaad. Zo kun je het ja. wel noemen. Uh, grote jumps. Uh, zowel voor de heren als dames was het gewoon heel groot. Uh, dat was iedereen zei van joh, we moeten grote schansen hebben bij de Olympische Spelen. Want we gaan triple corks doen. En dat moet gewoon groot genoeg zijn. Wat is dat? Je praat nu in, ja. uh, in de voor mij, hoor. <laughs> triple corks is een, is een uh, uh, drie rotaties om je lengtas, maar dan ook nog een, een salto erbij. Uh -huh. Dus uh, uh, er werd gespeculeerd van ja, we moeten echt grote schansen hebben. Want uh, we willen daar wel echt wat laten zien om de te Spelen. Normaal zijn de X-Games, als een wedstrijd in Amerika... die uh, een groot parcours hebben en grote schansen. Uh, maar dit is weer een stapje hoger. En, en dat had nog niemand verwacht. En uh, Voor iedereen was het even wennen. En daarom, vooral voor de dames ook... Uh, ja, als je daar tekort komt, te weinig snelheid hebt en over een schans gaat... Ja, dan, dan lig je gewoon in puin. Want het zijn gewoon echt grote jongens die daar liggen. die ja, ja. Schansen. En... Maar, maar jij kent Sjeroen Maas. Ja. Uh, en, en je zegt toch gaat ze winnen. Uh, ze kan die knop omzetten. En, en die angst vergeten uh, morgen? Zij is... Uh, ten eerste heeft ze een, een hele bagage en ervaring mee. En ze draait al een tijdje mee. En uh, uh, wat haar voordeel is met de rest. Dat ze uh, mentaal heel sterk is. En uh, ook heel veel meer ervaring heeft. Dus ik denk ondanks dat ze twee slechte runs heeft gehad. Dat ze daar aan de finale staat. Als ze eenmaal gekwalificeerd is naar de finale. Uh, dat ze dan... Oké, okay, nu gaan we ervoor. Ja. En nu laat ik echt zien wat ik kan. Want zij heeft echt wel heel veel trucs... wat, uh, ja, wat absoluut in de finale hoort. En absoluut een uh, podiumplek ja. uh, verdient. Ze, ze is geblesseerd geweest aan haar knie. Ja. Uh, jij hebt zelf ook een zwaar ongeluk gehad in de, in de halfpipe. Uh, hoe, hoe speelt dat door, een blessure? Ja, zwaar hoor. Want... Uh, Kijk, bij snowboard horen blessures, dat, dat, dat, dat weet je. Als je die sport gaat uitoefenen, dan, dan breken wel eens wat een, een pols of een elleboog. En dat klinkt heel, heel uh, ruw en zwaar, maar dat hoort gewoon bij die sport... Uh, Cyril heeft nu laatst een best wel een zware blessure gehad. De knieën is wat geëxplodeerd. Uh, toch is ze nu weer terug. en, uh, en ze zit goed in de vel en ze is weer heel sterk. Maar met taal ga je daar ook wel... Dat doet wel wat met je. En uh, Ik denk dat dat ook wel uh, de reden is... waarom ze zo slecht reed een paar dagen geleden met de kwalificatie. Uh. Um, je, je moet die knop even uitschakelen, uh. ja. Goed, laten we het over de halfpipe hebben. Donderdag de Nederlandse mannen. Dolf van der Wal en Dimi de Jong. Uh, jij bent de manager van Dolf van der Wal. Hoe, hoe schat je hun kansen in? Um, zeker finale uh, plaatsen. En, en dat zijn absoluut uh, doeleinden voor zowel Dimi als voor, als voor Dolf. Dus ik denk zeker met uh, als Dolf uh, zijn run doet, uh, zoals hij wil en gepland heeft, dan heeft hij sowieso een finale plek. Zit, zit er meer in? Weet, weet je bij, bij, uh, bij snowboarden van nou, dat zijn degenen die bij de eerste drie komen? Uh, of, of wisselt dat heel sterk per wedstrijd? Um... Je, ja, er zijn een paar jongens die een hele sterke uh, run hebben. Altijd. Ja, kijk, als je kijkt naar Sean White, die, die, die is gewoon echt een soort van machine. En uh, hij heeft gewoon een hele echte ja, sterke run die veel punten verdient. Dus als je gaat zeggen, nou, Dolf uh, hoort daarbij, dan, dan ben ik niet eerlijk. En dat weet hij zelf ook. Maar hij hoort wel in de finale. Um, wat zijn hun zwakke en sterke punten? Um, ik denk de sterke punten van Dimi is dat hij altijd heel relaxed is. Dat is de man die zijn pols brak ook, hè? Ja, dat is Dimi de Jong. Ja, die brak uh, ja, een paar dagen of een weekje geleden... In, uh, met een training nog uh, zijn pols. Maar hij, hij heeft bijna geen angst voor een wedstrijd. Hij heeft geen zenuwen. Dus dat is absoluut zijn sterkte. En voor Dolf. Uh, ja, zijn mentale sterktheid. Dat hij toch wel echt mentaal heel sterk in zoveel kan staan. Zeg maar. En het parcours of de halfpipe. Ja. We hebben het net over het parcours van de sloopstijl gehad. Dat is overal hetzelfde, de halfpipe. Daar kan je geen, geen buin aan vallen, zal ik maar zeggen. Of scheelt dat ook? Nou, minder als dan, dan een sloopstijl, ja. Dus, uh, het wordt allemaal met een lasermachine uh, nauwkeurig afgemeten. Afge uh, dus minder verschil dan met een uh, sloopstel, absoluut. Ja, het is dus een halve kom, dus... Heb je daar nog contact over gehad met Dolph de afgelopen dagen? Uh, uh, ja, toen, uh, hij, zi hij zit er nu en hij, is nu, hij wil heel relaxed zijn. En, uh, hij vindt het prachtig, de opening. En, uh, uh, maar hij wil niet... Uh, uh, te veel hijs en veel media aandacht. Dus hij wil gewoon lekker rustig de, naar die start gaan. Maar als ik jou zeg uh, voorspel de plaatsen die ze halen? Um, ik hoop natuurlijk dat hij direct naar de finale gaat. Ja. Dus in zijn heat uh, wel kwalificeren. En dan is het afwachten. Ja, dan is het afwachten. Ja. Jodie Koen, dus we zullen het uh, de komende dagen allemaal afwachten. Eerst morgen met Cyril Maas uh, ja. op Sloopstijl. En later in de week dinsdag met de uh, Halfpipers. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Dankjewel. Fans van de HSV hebben de spelers van de club belaagd na de nederlaag tegen Hertha BSC. HSV, de ploeg van Bert van Marik, verloor thuis met 3-0. De zesde nederlaag op een rij, een historisch dieptepunt in de clubgeschiedenis. Op de parkeerplaats kwam het tot een handgemeen. De fans stortten zich ook op de auto's van de spelers. Pritsie moesten optreden. En tenminste één supporter liep een hoofdwond op. Het is het einde van deze NOS langs de lijn. Met het oog op morgen staat klaar. Max van Wezel presenteert. En morgen is er Radio Olympisch. Ja, Robert Meder en Lara Rensen doen die uitzending. Die begint al om twee uur en is uh, onder andere met de 3000 meter voor de vrouwen. Irene Bustus. Het was een mooie dag vandaag trouwens. Ik had me wel de hele week al om mij gevoeld, dus uh, ik had er wel vertrouwen in, maar toch moest je het allemaal weer doen. Nou, ja, je hoort het meteen. Yo! Daar gaan we dan. Eigenlijk begint nu de vijf kilometer, nu pas echt, als je het een beetje uh, bekijkt naar de sfeer. Uh, ooit heet hij 609 in Hamar. Daar gaat hij nu net niet aan komen, maar het wordt een dijk van een olympisch oh. boord. 6 minuten, 10 seconden en 76 honderdste. Ja, het is uh, fantastisch dat ik uh, ja, zo'n rit neerleg op het, op het juiste. Manier. Jurgen maakt het waar. Neemt afstand. En daar is de finish. Marit Jurgen, weer met de medaille. Hier ook weer een dubbel tail grab tijdens het 1260 jaar. Bij zulke rotaties, zo'n vette grab maken. Dat is heel bijzonder. En hier de triple voor.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Deelname vanaf 18 jaar. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Visite, visite, een huis vol visite. Om jou had spontaan.